出去 en stuur je allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. Acteur en regisseur Kees Brussen is gisteravond overleden. Brussen wordt geroemd om zijn natuurlijke, gedoseerde manier van spelen. Hij had een markant hoofd en vooral ook een bekende stem. Hij speelde hoofdrollen in Pension Hommelus en mensen zoals jij en ik. Hij had de stem van Engelbewaarder in Dagboek van een herdershond... en was de verteller in de tekenfilmserie Heidi. Ook was hij jarenlang panellid voor het spelletje Wie van de Drie en was als acteur een van de eersten die geld verdiende met reclames. Kees Brussen was 88 jaar. President Obama van de VS heeft in Zuid-Afrika... een staande ovatie gekregen na zijn herdenkingstoespraak over Nelson Mandela. In zijn speech ging hij in op wie Mandela was als persoon... op zijn betekenis voor Zuid-Afrika en de wereld. Obama zei dat mensen wereldwijd lessen moeten trekken... uit de nalatenschap van Mandela. De Amerikaanse president was een van de vele hoogwaardigheidsbekleders... die stilstonden bij het overlijden van Mandela... Namens de familie voeren kinderen en kleinkinderen het woord. Staatssecretaris Teven volgt de uitspraak van de beroepscommissie van de Raad voor eh, strafrechtstoepassing. De commissie bepaalde vandaag dat Volkert van der Graaf op proefverlof moet. Teven zegt dat deze uitspraak weinig of geen ruimte laat. Hij voegt eraan toe dat het verlof van Van der Graaf wel op een veilige manier moet gebeuren. Zowel voor Van der Graaf zelf als voor zijn familie. Hij is nog niet buiten en gaat pas op proefverlof als dat veilig mogelijk is. En die beslissing neem ik zelf, zegt Teven. Een half miljoen mensen zitten eind volgend jaar in de WW. Dat verwacht de uitkeringsinstantie UWV. Uit een UWV-rapport blijkt dat het aantal mensen met een WW-uitkering dit jaar al is opgelopen tot 435.000. In 2008 waren er nog 180.000 WW'ers. Het aantal arbeidsongeschikten dat een beroep doet op de WIA is vrijwel stabiel. Het weer vandaag is bijna overal de zon flink. In het noorden drijven eerst nog wolkenvelden over, maar die trekken geleidelijk ook weg. Het blijft droog en het wordt 7 graden. Dit, was het en Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De A20 tussen Hoek van Holland en Gouda is in beide richtingen dicht bij Maasluis. Ze zijn daar bezig met de vangrail in de Middenberm. Het verkeer kan alleen nog maar via de af- en de oprit. En dat levert uiteraard file op in beide richtingen. Staat zo'n 4 kilometer.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 you the Yeah. I Under the cash bowl and zet hem op TFM Lately, I've been I've been losing sleep dreaming about the things a week could be the baby I've been I've been praying hard said no more counting dollars we'll be counting stars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 This river every turn, hope is off, well let her work, make that money, watch it burn Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told And I feel something so wrong, we're doing the right thing I could lie, could lie, could lie Everything that drowns me makes me wanna fly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 stream. Wem wens je fijne dagen? I'm